11 uur, Gert Kluk met het NOS-journaal. De gynaecoloog professor Arie Haspels is vanochtend overleden. Haspels was onder meer de huisgynaecoloog van de Oranjes... en hij was de uitvinden van de morning-after-pil. Professor Haspels heeft prinses Beatrix in 1967 bijgestaan... bij de bevalling van Willem-Alexander. Van 1969 tot 1991 was hij hoogleraar gynaecologie... aan de Universiteit van Utrecht. Maakte naam als voorvechter van anticonceptie... vond de morning after -pil uit... en was betrokken bij de ontwikkeling van de abortuspil. Professor Haspels was 87 jaar. In het noordoosten van Nigeria zijn 15 christenen vermoord... vermoedelijk door moslim-extremisten. De aanslag was vrijdag in de plaats Musari, maar is nu pas bekend geworden. Bij een aantal van de slachtoffers is de keel doorgesneden... De christenen werden overvallen in hun slaap. Mousari is een bolwerk van Boko Haram. De radicale islamitische beweging wil dat de islamitische wetgeving... sharia in Nigeria wordt ingevoerd. Het noorden van het land is overwegend islamitisch... en het zuiden christelijk. Sinds 2009 zijn zo'n 3000 Nigerianen door het bellen van Boko Haram vermoord. Ruim 20.000 huurhuizen worden de komende jaren minder grondig onderhouden... terwijl driekwart van de huurders wel meer huur moet betalen... Dat blijkt uit een rondgang van de NOS langs ruim 150 corporaties. Die trekken minder geld uit voor onderhoud en woningverbetering... omdat ze van het Rijk fors moeten bezuinigen. Bijna de helft van alle corporaties stopt vanaf 2014 met nieuwbouw. In totaal schrappen corporaties de komende jaren voor zeker 3 miljard aan projecten... voor de bouw van zeker 16.000 woningen. De internationale gezant voor Syrië Brahimi is pessimistisch over een oplossing voor het conflict... Vrede is nog mogelijk, maar de tijd dringt, zei de gezant. Als er in 2013 geen akkoord wordt gesloten, belandt Syrië volgens hem in de hel. Het land valt in stukken uiteen met een grote rol voor krijgsheren... die het plaatselijk voor het zeggen hebben, al is dus Brahimi. Syrische regeringstroepen hebben dit weekend, na dagen van felle gevechten... een deel van de strategisch belangrijke stad Homs heroverd op de opstandelingen. Een plaatselijke oppositiegroep zegt dat zeker 200 inwoners van de wijk Deelbaalbij na de gevechten door het leger zijn meegenomen en geëxecuteerd. Of dat klopt is niet duidelijk. Er zijn geen onafhankelijke waarnemers in het gebied. In een woning in Roosendaal zijn gisteravond de lichamen gevonden van een man en een vrouw. De politie zegt dat de 67-jarige bewoner van het huis zijn vrouw van 63 om het leven heeft gebracht. Daarna pleegt hij zelfmoord. Hoe hij dat heeft gedaan is niet bekendgemaakt. Volgens omroep Brabant was de politie bij de flatwoning in de Kloosterstraat gaan kijken... omdat familie en buren melden dat ze al lang niets meer hadden gehoord van het echtpaar. In de Haag is een man van 24 aangehouden... die probeerde een politiecamera in brand te steken. Agenten keken live op de camera naar de poging tot brandstichting... en stuurden er meteen collega's op af. Die zagen een man die voldeed aan het signalement en arresteerden hem. De camera in de dak was er tijdelijk opgehangen... in verband met de jaarwisseling. In Italië is de oudste nog levende Nobelprijswinnaar overleden. De neurologe en politica Rita Levi Montalcini. Ze stierf in haar huis in Rome. In 1986 kreeg ze samen met Stanley Cohen de Nobelprijs voor geneeskunde... voor haar onderzoek naar de groeifactoren van zenuwcellen. Ze was een van de meest vooraanstaande joodse intellectuelen van Italië. Ze werd in 2001 benoemd tot Senator voor het leven. Rita Levi Montalcini was 103 jaar... Een groep van zes jongeren heeft vannacht een spoor van vernielingen getrokken in Dronten. Een jongen van 17 is aangehouden. De groep had tuinmeubilaire tuinen gehaald en vernield, feestverlichting uit bomen getrokken, autospiegels stuk getrapt en ruitenwissers afgebroken. Ook was er een tuinslang over de straat gespannen en er was een tuinbank op een auto gezet. Een aantal mensen heeft aangifte gedaan van vernieling. De politie sluit niet uit dat nog meer mensen worden aangehouden. De lezers van het tijdschrift Onze Taal hebben plofkip gekozen tot woord van het jaar. Het woord kreeg 44% procent van de stemmen. Tweede werd appen, een verkorting van WhatsAppen met 14%. Procent. Pandapunt, een soort spaarpunt dat je krijgt voor een maand zonder seks, werd derde met 12%. Procent. Onze taal selecteerde 10 woorden op basis van een online inventarisatie uit 324 woorden. Vorig jaar werd Weigerambtenaar het Onze Taalwoord van het jaar. In 2010 was het Gedoogsteun, in 2009 twitteren. Het woordenboek van Dalen koos eerder Project x Feest... tot woord van het jaar. Het weer vannacht in het noorden, kans op regen. Morgen overdag grijs, met plaatselijk een beetje motregen. Er staat een vrij krachtige en aan zee harde zuidwestenwind. Het wordt maximaal 10 graden. Oudjaarsavond, vanuit het westen, meer regen. Dit was het NOS Journaal.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 Dauert een Zigarette en een laatste Glas im Steen. Tudo en met Mjana Mathian, do avrio. Met de Anaskopie sinds de Bikerodita, de Efimerides, do avrio. Je me fonton den Galit herinaptex in de edition. Enftavath Mikkel Siewex, je mees a o Janny Jansen van Halen. Op de hoge Veluwe spande zich boven de wijde, stille hei een blauwe hemel met een opeenstapeling van schapenwolkjes. Terwijl zuidwaarts een donker wolkendek verscheurd werd door strepen van fel zonlicht. Het was kwart voor vier en boven het bos kleurde de lucht al rood. De paden waren na hevige regenval hier en daar verdronken. Maar in de berm bloeide in volle glorie een boterbloem. Het was het laatste weekend van het jaar en bijna lente. Goedenavond, in dit oog staat Cyprus centraal. Hm, Cyprus? Ja, Cyprus. In onze reeks Onbekend maakt onbemind ook in Europa... belichten wij rond deze jaarwisseling een reeks van onze minder bekende clubgenoten in de Europese Unie. Als daar zijn Malta, Luxemburg, Finland en vanavond dus Cyprus. Thans, nog één dag, zelfs EU-voorzitter. Een merkwaardig land, een eiland, in tweeën gedeeld in een onafhankelijk en een Turks deel. Wij vragen, hoe kan iemand een huis op Cyprus hebben waar hij al veertig jaar niet kan komen? Waarom is Cyprus een vluchthaven voor Russisch kapitaal? Waarom is de Cypriotische topvoetbalclub Larnaca zo populair bij Nederlandse voetballers? Waarom staat Cyprus op zo hoog poëtisch niveau en hoort Cyprus eigenlijk wel bij Europa? Eerst... De kranten vanmorgen en nu het voornaamste nieuws van heden. De kogels vlogen gisteravond in het rond in Amsterdam-West. Schutters in een Audi zaten achter drie mannen in een Range Rover aan. Eén van de drie kon vluchten. De andere twee niet, meldde de politie. Daar is diverse malen geschoten met als gevolg... dat er één uh, inzittende van de Range Rover te plaats is overleden... en de andere in het ziekenhuis. Getuigen vertelden met oog voor detail wat ze gisteren hebben gehoord en gezien. Wij Een paar seconden later hoorden we opnieuw het uh, schieten van een geweer. Dat scherpe geluid. Tak, tak, tak. En ik dacht dat het jongens waren die rotjes afstaken. Klaarblijkelijk was er toch iets anders aan de hand. Toen lag daar een uh, slachtoffer. Daar lag een man. Dood. En er kwam allemaal drap op. En dat bleek er lijk te zijn. Vervolgens gingen twee motoragenten achter de schutters in die Audi aan. Maar ook zij kregen de volle laag. En daar is ze met, met die vuurwapens op hun gericht geschoten. Ze zij zijn daardoor onder hun motor uh, moeten uh, duiken. Voor de rest was er geen bescherming. En uh, daarbij is daarna uh, de Audi met hoge snelheid ontkomen. Het geweervuur viel niet iedereen in de buurt op, zoals deze woonbootbewoners. Het leek op een heleboel vuurwerk wat erg dichtbij kwam. De katten, die, ik heb er drie, die waren redelijk van slag, maar uh... ja... Veel meer dan dat uh, dacht ik er niet van, tot ik naar bed ging. Want op dat moment zag ze de gevolgen in haar huis. Toen uh, zag ik hier in het traphuis uh, ineens een kogel gehad. Toen heb ik de politie gehaald en toen hebben we even gekeken... Van, uh, hoe die kogel gegaan was. Die is dus door uh, nou, drie muren gegaan. En toen ging ik naar bed en toen zag ik in mijn eigen slaapkamer... nog een kogel gehad. Uh, toen was ik wel even klaar mee. Sinds vrijdag mag vuurwerk worden gekocht. Afsteken mag echter pas vanaf morgen. Niet iedereen kan zo lang wachten. In sommige politieregio's kunnen mensen vuurwerkoverlast melden via Twitter. Wat wij van de mensen in ons werkgebied vragen... is uh, om de hashtag VW last te gebruiken, dus hekje VW last. Daarnaast ook een straatnaam en een plaatsnaam waar de overlast plaatsvindt. Liefst ook even tijdstip erbij. En dan kunnen wij direct de eenheden erop afsturen. Deze jongen overkwam dat en is nu de pineut. Ik was uh, vuurwerk aan het afsteken, maar... Uh... Toen uh, kwam de politie eraan en uh, toen uh, ging ze mee naar mijn ouders toe. En nu moet ik dus morgen om 11 uur tot 3 uh, bij halp uh, praten... en dan krijg ik uh, mijn te horen. Dan volgt hier een extra nieuwsuitzending verzorgd door het ANP. Zijn stem was tientallen jaren overal te horen op de radio. Nieuwslezer Arend Langenberg is vannacht overleden aan de gevolgen van kanker. Hij werd 63, een kleine greep uit zijn lange carrière. Radio Veronica met het nieuws. Het ja, belangrijkste nieuws van vandaag in het kort. Na de uitzending die wereldwijd de aandacht trok... was zonder klaar dat Joran tijdens de politieverhoren had gelogen. En dat was het nieuws op Sky Radio 101 aan Aftai dan dania tuuradio, kedistiliorasjes. Ja, inderdaad. En nu begint Freddy van Tijn met het voorlezen... van het kantenoverzicht dat ze zelf heeft samengesteld. In de Telegraaf wordt aangekondigd dat het veel goedkoper kan worden... om van Nederland naar België te bellen. Bij een Belgisch radioprogramma heeft de adjunctsecretaris-generaal van de Benelux gezegd dat volgend jaar wordt onderzocht of één markt voor telefonie tussen de drie landen van de Benelux mogelijk is en dan ook één lokaal tarief. De Volkskrant schrijft morgen over straatwerven. Dat is het op straat geld inzamelen voor goede doelen. Het keurmerk voor fondsenwerving eist dat de kosten van geld inzamelen niet meer zijn dan een kwart van de opbrengst. Dus niet meer dan 25 cent per euro. Volgens onderzoek van de VU in Amsterdam is bij veel collectors helemaal niet vast te stellen of aan die norm wordt voldaan. Spits schrijft dat veel jongeren met een verstandelijke beperking vaak iedere vorm van hulp weigeren, omdat ze hun handicap niet cool vinden. Gevolg daarvan is dat ze te hoog worden ingeschat. Vervolgens kunnen ze niet aan de eisen voldoen en vervallen in problematisch gedrag. Het risico dat ze in de criminaliteit belanden is groot. Het blijkt uit een onderzoek dat wegwijzer jeugd en veiligheid maakte. Verder de blik op de naderende jaarwisseling. De Telegraaf beschrijft in het commentaar wat er allemaal mis is in de wereld... en knoopt daaraan vast dat het in Nederland in vele opzichten goed gaat. De krant noemt onder meer het onderwijs, dat behoort tot het beste ter wereld... en schrijft ook dat geluk niet alleen in de economie zit. De oude Jaarsloterij waarschuwt in spits dat collega's, vrienden of familie die gezamenlijk meespelen met elkaar een contract moeten opstellen. Als niet zwart op wit staat dat het staatslot gezamenlijk is aangeschaft, wordt het prijzengeld alleen uitgekeerd aan degene die het lot laat zien. En als een deel dan later moet worden doorgegeven aan een medekoper, moet daar veel belasting over worden betaald. Trouw schrijft in het commentaar dat het niet hoeft te komen tot een totaalverbod op vuurwerk zoals GroenLinks wil. Straks gaan we het knallen van champagnekurken nog verbieden, schrijft de krant. Maar het is wel te hopen dat steeds meer gemeenten een mooie vuurwerkshow organiseren... en dat dit uitgroeit tot een nieuwe oudjaarstraditie. Dat kan een totaal verbod op vuurwerk helpen voorkomen. De politiechefs hebben weer aangekondigd dat ruilschoppers op de zwaarste aanpak kunnen rekenen. En van de recidivisten moet een fors deel met oud en nieuw binnenblijven. Deze aanpak is niet anders dan die van de jaarwisselingen hiervoor. En hij heeft er tot nu toe niet toch geleid dat de schade in de publieke ruimte tot een aanvaardbaar niveau is teruggebracht, schrijft Trouw. Maar zo geeft het college van procureur-generaals de, bur de, procureur de burgers in elk geval het gevoel dat hard en effectief wordt opgetreden. De Volkskrant sprak met een scheidingscoach en een familierechtadvocate over de problemen die scheiding oplevert met de feestdagen. Of misschien moeten we zeggen de problemen die de feestdagen opleveren in geval van een scheiding. Hoe dan ook, een van de adviezen luidt spreek af niet te drinken op oudjaarsavond... of hooguit één glaasje champagne. Want drank maakt loslippig en dan zeg je al snel de verkeerde dingen. En voor wie het zich afvraagt, in trouw is te lezen waarom je op 1 januari met z'n allen... een gek mutje zou opzetten en massaal in het ijskoude water van de Noordzee springen. Met andere woorden, waarom doen steeds meer mensen mee aan de nieuwjaarsduik op 1 januari? Een van de geïnterviewden oppert dat het er waarschijnlijk iets mee te maken heeft dat de strijd tegen het water van oudsher goed bij het Nederlandse zelfbeeld past. Να'ρθούνε να λύπες και χαρές καινούριε να σου τις χαρίσω. Παίρνω απόσταση από το χθες για να μπορέσω να με θες. Να βρω τραγούδια, μουσικές καινούριε να σου τραγουδίσω, Έλα μη μου καίγεσαι, θα σου χαρίσω ό,τι θες. Έλα μη. Και όλα μου τα αύριο και τα χθε, το τώρα θα τα κλείσω. Όσα η αγάπη ονειρεύεται, Τα φύνει όνειρα η ζωή. Μα όποιο τα αλήθεια ερωτεύεται, Κάνει τον πόνο προ βαρκούλα, Κάνει το φιλί και ξενιτεύεται. Απόσταση, αμαθές και από τι πρώτε μας μάτια, για να μπορέσω με μεγιτιέ καινούριε να στι ξαναδώσω. Βρίσκω στο νερό τα γιατριέ να το γιατρέψω από τι πληγέ και στο λυσμένο χαρακέ καινούριε να τον ξανανιώσω. Έλα, μη μου, καιγεσέ. Θα σου χαρίσω ό,τι θες Έλα μη μου καίγεσαι Όλα μου τα αύριο και τα θες τώρα θα τα κλείσω Όσα η αγάπη ονειρεύεται Τα αφήνει όνειρα η ζωή Μα όποιος αλήθεια ερωτεύεται το πόνο προσευχή βαρκούλα κάνει το φιλί και ξενιτεύεται. πόσα η αγάπη όνειρεύεται, τα αφήνει όνειρα η ζωή, μα όποιος τα αλήθεια ερωτεύεται κάνει το πόνο προσευχή βαρκούλα κάνει το φιλί και ξενιτεύεται. Dat was Alkinos Ioannidis, geboren op Cyprus met Osaïg Agapi Onirevete. Ja? Cyprus nu, dus. Uh, mijn generatie denkt dan onmiddellijk, uh, Bischop Makarios, uh, burgeroorlog. En als u, jongere luisteraar, er überhaupt al aan denkt... zal het vaag iets zijn als Grieks of Turks en actueel uh, geld gevraagd in Brussel. Maar onze eerste vraag, uh, journaliste Leonora Kok, goedenavond. goedenavond. Tevens organisator van culturele reizen op het eiland. Onze eerste vraag is eigenlijk... hoe hoort heel Cyprus nou echt bij Europa? Ja, dat hangt er natuurlijk vanaf officieel wel. Hè. Het is uh, een land van oh, de ja, Europese dat Unie, natuurlijk. formeel. formeel niet over, hè. Nee. Nee. Uh, cultureel gesproken zou ik zeggen... Twijfelachtig. twijfelachtig, twijfelachtig, net als Griekenland en, en in de toekomst wellicht Turkije. Oké, okay. ook aan de lijn op Cyprus is Jelleke Veenendaal, ook goedenavond. Goedenavond. Oud-Kamerlid voor de VVD, nu met haar man actief op en om Turk-Cyprus. Wat is uw opvatting? Is Cyprus helemaal Europees? ja of Precies wat mevrouw Kok ook al zegt. Als je naar de kaart van Europa kijkt en de Europese Unie... dan horen ze er Jawel, helemaal ja. bij. Ja. Alleen de standpunt wordt ingenomen dat uh, Turkije een deel van het eiland bezet houdt. Wat ik vind niet waar is, want ze zijn garantiemacht... En daardoor wordt uh, de wetgeving niet uh, toegepast hier. Nee. Ja, daar komen we dus op een hoofdpunt al. Uh, het, het gaat om een eiland van ongeveer 10.000 vierkante kilometer... dat nu al ruim een halve eeuw problematisch is... omdat het scherp verdeeld is in een onafhankelijk en een Turks gedeelte. En de vraag is, hoe komt dat eigenlijk? Uh, me, mevrouw Veenendaal, die, die vraag naar het ontstaan van die problemen... hoe kijken ze daar Turks Turkse deel tegenaan? Hoe komt het eigenlijk? Nou, het is, het is, als je in het Turkse deel er iets van wilt weten... van wat er hier ooit gebeurd is... dan moet je al naar oudere mensen gaan... en dan moet je er ook echt naar gaan vragen. Het zal, het zal nooit onderdeel van een gesprek zijn als je gewoon ergens komt. En als je dan vraagt, dan zeggen ze... ja, we hebben eigenlijk altijd uh, in, op het eiland niet samen gewoond. Maar we hebben altijd ieder in onze eigen gebieden... in onze eigen delen van steden gewoond. Echt enclaves. En uh, daardoor is er ook nooit sprake geweest van samenleven. Maar, maar ieder leefde toch eigenlijk voor zich. En op een gegeven moment uh, wilde makarios, graag aansluiting aan Griekenland... met de ja. groente, en niet onafhankelijk zijn... wat de Engelsen hem uh, uiteindelijk gezegd hebben, dat willen we... we willen vroeger wel was het een vak... Engelse kolonie, hè? dat weet ook niet elke ja, het luisteraar. Was tot, het was tot, ja, precies, tot 1963 was het ja. gewoon een eiland van, uh, van, van Engelsen. Die hadden het ooit eens gekocht. En uh, dat kunnen we ons vanda vandaag ook niet meer voorstellen... dat zoiets nog mogelijk is. En toen hebben ze dat uh, zo gedaan... Ja. Uh, maar de Griekse cyprioten mevrouw Zou ik Kok, misschien enige correctie aan mogen brengen? Dat wou ik net vragen. Op het Griekse deel van het eiland wordt er vast uh, anders tegenaan gekeken. Absoluut. Uh, Hoe? Nou, in ieder geval uh, heeft Makarios nooit uh, zich bij de groente aan willen sluiten. Want de staatsgreep is tegen hem gepleegd. Uh, en de groenta was daar uh, onderdeel van. Hij is juist verjaagd. Hè? Hij is verjaagd ja. uh, door de groente. En het was in 1960. Vanaf 1960 is uh, Cyprus uh, onafhankelijk. Maar goed, dat is een detail. Ja, dat is een detail. Maar dat, dat, dat wat mevrouw Vendaal aansnijdt, van we hebben eigenlijk nooit samengeleefd. We zijn eigenlijk altijd aparte gemeenschappen geweest. Klopt dat in uw uh, ogen? Ja, nou tenminste, mijn, wat ik van de Griekse Cyprioten hoor... die hebben een totaal andere beleving van de geschiedenis. En dat maakt het ook... Op welk punt vooral? Uh, ze hebben andere uh, delen die zij belangrijk vinden. Zeg, de, de Turkse periode die laten uh, de problemen beginnen uh, in 1963. En de Griekse Cyprioten laten hem pas ontstaan in zeven, 1974... als de Turkse invasie, zoals zij dat noemen, komt. En dat is een, uh, het andere deel noemen de Griekse Cyprioten dat ze altijd in païs en vrees samengeleefd hebben. Of nou, dat, dat zo dat, was, dat... en dat klopt in een heel veel gevallen absoluut niet. Maar dat is wel de beleving en het verhaal ja. wat in het Griekse deel ja. uh, verteld wordt. Mevrouw Venendaal het perspectief was dus uh, Cyprus wordt deel van Griekenland... en uh, op dat idee hebben de Turken het noorden van Cyprus bezet... Klopt dat? Nee, nee, nee, nee, dat klopt niet. Het is, ja, is ook heel verwarrend hoor. Ik heb er ook heel veel over moeten lezen. Maar in, in 1959 is al voor het eerst zijn er schermutselingen geweest... tussen de Griekse cyprioten en de turks Cyprioten. Toen heeft men al mensen vermoord. En, en toen werd er gezegd het is een soort van burgeroorlog Maar het was altijd wel heel opvallend... dat het altijd Turk-Cyprioten waren die, die het leven lieten. Toen heeft Makarios gevraagd voor onafhankelijkheid. Want ze wilden geen ja. Engels eiland meer zijn. Nou, dat is toen gebeurd. En toen hebben de Engelsen gezegd... nou, dat gaan we... Die, Tenminste, dat is toen gebeurd, maar daarvoor heeft Macarius gevraagd... om aansluiting naar Griekenland. En zoals mevrouw Kok net zei, uiteindelijk is hij wel weggejaagd daarom. Maar dat was ook omdat hij het niet voor elkaar kreeg bij de Engelsen. En daar waren ze het niet mee eens. Ja, mevrouw Kok, eh, dat heeft dus geleid uiteindelijk... die. Die ontwikkeling met, met de bezetting van. Het, of het innemen van het noorden. de on onafhankelijkheid van de rest van het eiland. dat heeft dus geleid tot een situatie van scherpe deling van die twee delen. En dat is nu al uh, ruim een, bijna 40 jaar het geval. Is er, is er na 40 jaar. Uh, uitzicht op verandering of versoepeling in die, in die tweedeling? Ik denk het niet. Uh... Onderhandelingen zijn uh, eigenlijk al uh, vrij snel uh, begonnen... Hè, met de Verenigde Naties als uh, bemiddelaar. Maar uh, er zijn vele plannen geweest. Die hebben het allemaal niet gehaald. Het laatste plan wat er geweest is, 2004, het Annan-plan... wat door de Griekse periode in grote meerderheid uh, afgestemd is... Uh, en als je nu een recent uh, onderzoek wat uh, verschenen is... laat zien dat zowel uh, griek Cyprioten als turk cyprioten in toenemende mate pessimistischer zijn over uh, een, een oplossing. En eigenlijk ook de wenselijkheid van het samen ja, ja. willen verder gaan... zie ik ook eigenlijk meer afnemen dan toenemen. Men legt zich neer bij de status quo, mevrouw Veenendaal. Nou, dat, ik weet niet of men zich daarbij neerlegt. Het is natuurlijk voor de Turk-Cyprioten een enorme teleurstelling geweest... dat het koffie aan aan de Griekse-sprekende kan, Grieks kant zo is afgewezen. Uh, ze, ze, als, je, als je naar de plannen kijkt, dan zou een heel groot gedeelte... weer van het uh, Turkse gedeelte, wat dan zeg maar, door, de, door de Turken beschermd wordt... Uh, is, is gezegd van, nou, dat geven we terug. Dat is het Karpas-gedeelte, ja. dat is voor de Griekse-orthodoxe kerk heel erg belangrijk. Dat heeft het toen niet gehaald, terwijl de Turk-Cyprioten met 65% procent, uh, dat ingewilligd... Hebben in een referendum. Ja. En dan het, het uitgangspunt van het koffie was: van nou, het eiland gaan we niet in tweeën gedeeld toelaten bij Europa. Jullie moeten tot een eenheid komen. Jullie moeten tot een compromis komen. Uiteindelijk hebben de Turk-Cyprioten het erkend, hebben gezegd: van nou, wij willen die, die deling niet. Wij willen het weer samen. Griek-Cyprioten niet. En wat zie je dan als verbijzende Europeaan? Dat Griek-Cyprus uh, er wel in zit in de EU en Turk-Cyprus niet. Ja. En dat is, dat is, dat is natuurlijk bizar. wel een enorme ja, teleurstelling ja. ook geweest voor, voor de, de... Turk-Cyprioten en de Turken waarschijnlijk net zo. Van ja, ja. hoe betrouwbaar is dat Europa dan? Ander, andere kwestie, mevrouw Kok, is wat hier sterk de aandacht trekt de laatste tijd. Dus zijn berichten die ons uh, verbazen over een. Maar toenemende Russische invloed op uh, Cyprus. Hoe komt dat eigenlijk? Nou, uh, ik denk dat de berichten uh, groter zijn uh, dan... Uh, ja, als je zo zegt van een toenemende Russische invloed... dan zou je bijna bedenken nee, dat dat... Zijn er ja. zijn veel Russische rijken zich daar vestigen. Absoluut. Er, zijn, uh, er wordt uh, heel wat Russisch geld uh, gestald in Cyprus, dat zeker. En, uh, er maar zijn om, ook waarom veel... juist op Cyprus? Uh, ik denk dat er, een, er is historisch al een lange band is tussen Rusland en Cyprus. Het geloof, denk ik, is een belangrijke rol, allebei orthodox. Ja. En uh, nou ja, onder Makarios uh, was Cyprus, uh, sloot zich aan bij de niet gebonden landen. Die oh, toch ja. eigenlijk in, ja, zeg maar in het uh, kielzocht van uh, het Warschaupact een beetje gedefinieerd werden. En, uh, ja, in die tijd, en bedenk, uh, onze huidige president is communist. En oh. Hij, oh. hij heeft in, uh, onder Brezhnev in Moskou uh, geschiedenis oh. gestudeerd. Ja. En dat verklaart ook wel een beetje zijn, uh, laten we zeggen, economische uh, aanpak van dit moment. Ah. En waar Waardoor het op dit moment ook niet zo rooskleurig gaat aan die kant. Dus nee. uh, ja, die invloeden die zijn van uh, ja, die zijn dus inderdaad, denk ik, uh, cultureel en, uh, en historisch ook uh, al wat nou. langer gegroeid. En ja. tevens is het een belastingparadijs, mevrouw Veenendaal, of niet? Ja, nou ja, voor bedrijven in ieder geval. Dus als oh, ja. je geld vanuit Rusland naar, naar Griek-Cyprus brengt... dan is het in ieder geval zo dat je geen belasting betaalt. Geen vennootschapsbelasting nee. zoals wij dat in Nederland kennen. Uh, wat bij, dat, bij de niet-gebonden landen ook nog van belang is... in de tijd van Makarios en, en vanaf 1963 tot en met 1973 zo'n beetje... toen het grootste gedeelte van het Russische geld hier naartoe gekomen is... is ook dat er um, uh, een, een soort situatie was... waarin de KGB heel erg sterk op Cyprus aanwezig was was en de KGB oh. zat vooral op Cyprus omdat het voor hun een bolwerk was om, het hele, om de hele Middellandse Zee en de Afrikaanse landen, Noord-Afrikaanse landen en het midden oosten in de gaten te kunnen houden. Zij zaten natuurlijk veel verder toe, uh, teruggedrongen op de Zwarte Zee. Ja. Nog en een zo heel... konden ze een post naar voren brengen ja. en dat maakte het voor de Russen die geld weg wilden sluizen Aantrekken. heel erg interessant om het bij de KGB ja. te brengen want dat was veilig. Nou, nog een uh, punt mevrouw Kok, wij weten uit de krant dat de Cyprus steun vraagt in Brussel. Gaat het economisch zo beroerd met het eiland? Ja, het gaat heel slecht. Het is op dit moment uh, heel erg uh, belabberd. Vergelijkbaar uh, met Griekenland, uh, zou ik willen zeggen. We gaan uh, die kant uh, dik uit. Uh, het is zo groot. Nou, het is, uh, de banken... Uh, we hebben heel veel geld nodig. Het precieze bedrag wordt nog uitgezocht door een financieel bureau. PMC is dat vast aan het stellen. Maar dat zal in de buurt van 10 miljard uitkomen. Wellicht en misschien meer. Uh, dan de staatsschuld daarbij uh, geteld. Dan komen we zo'n beetje op 17 uh, miljard uit. En het uh, ja, totale nationaal product is ongeveer dat bedrag. Dat dus dat, maar... <laughs> dat is een uh, gigantisch bedrag voor Europa natuurlijk peanuts. Maar voor uh, Cyprus is dat enorm. En als het nu ook nog zo zou zijn dat bij uh, kijk, het IMF gaat ervan uit... dat uh, uh, leningen aan banken afbetaald moeten worden binnen drie maanden. Als dat niet... Uh, of, verplichtingen moet je dan uh, voldoen binnen die drie maanden... en je rente betalen. Als je dat niet doet, dan noemen ze dat non-performing uh, uh, uh, loans. Uh. Daar schijnen er vele van te zijn uh, in Cyprus. Uh, en als die allemaal meegerekend worden... dan zou het nog wel eens veel ongunstiger uit okay. kunnen pakken. En dan ziet de situatie er nog uh, minder uh, rooskleurig uit... dan wat het op dit moment al is. Helemaal tot slot, ja, dat mevrouw Veenendaal. Opnieuw mijn beginvraag. Hoort Cyprus nou wel of niet bij Europa? Ja, ze horen erbij. We hebben ze toen de tijd erkend. En hebben ze toegelaten. De, de, de, de drukmiddel wat, wat, wat toen gebruikt werd door Griekenland... die absoluut ook wilde dat Cyprus toetrad. Was, nou ja, oké, okay, ze hebben dat referendum wel niet aangenomen... maar ze moeten er toch bij. En Europa, als jullie het niet doen... dan worden Polen, Roemenië, ja. Bulgarije allemaal niet toegelaten. Want dan leggen we daar een veto op. En dan is het natuurlijk, dus net ook wat mevrouw Kok zegt... zo'n klein eilandje met zo weinig mensen... Ja, dan kan je beter dat maar accepteren. Okay. Maar uiteindelijk heeft het natuurlijk nooit aan de eisen voldaan. En nee. had het uiteindelijk nooit mogen gebeuren. Leonora Kok, Jelleke Veenendaal, bedankt. Tot zover de Story of Cyprus. Ik kan hear mijn hart breken. Als ik de deur open Ik burn like fire, as I look in your eyes, and I know I'm still in love. With everything I hate, everything you do, everything I fear, Everything on you, baby, baby, I'm still in love With everything I hate, everything you do Everything door Anna Visi, in 1957 geboren in Larnaca, Cyprus... en drie keer deelnemster aan het Songfestival, waarvan één keer voor Cyprus. Toen eh, Turkije in 1974 het het eiland binnenviel... had Charles Robert een huis in dat noordelijk gedeelte. De Turken namen het in beslag en sindsdien heeft hij er nooit meer heen gekund. Eh, goedenavond, Charles Robert... Goedenavond. Waarom wilde u daar toen een huis hebben? Uh, nou, ik wilde er niet een huis hebben. Het ging eigenlijk zo dat wij woonden op dat moment en werkten voor mijn werkgever in Abadan, in uh, het zuiden van Iran. Ja. En de KLM een directe verbinding opende: Abadan, Cyprus, naar, door naar Amsterdam. Dus wij konden rechtstreeks daarheen. Ah. Nou, in Abadan wordt het in de zomer 45 graden. En dan is het op datzelfde moment in Cyprus maar 35. Ja. En als je met een vrouw en kinderen daar woont... en vooral de kinderen, die begint het te vervelen, die hitte. Okay. Een zwembad gaat dan zelfs vervelen. En dan is het idee aan een strand. En dat wordt dan toch weer heel aantrekkelijk. Ja. En zo zijn wij het op was... Cyprus terechtgekomen. Okay. En zo hoorden wij van een appartement daar hebben... aan dat prachtige stand in Van Magusta. En hebben dat toen gedaan. Zo van, nou ja, we verhuren het in de zomer... of we verhuren het het hele jaar door... tot ik met pensioen ga. En dan, en dan gaan we er misschien worden. zelf al zitten. Ja. Kost het veel geld? Nee, nou ja, nee. nu als je dan die prijs denkt, niet meer. Uh, ik wil het getal wel noemen, maar ja. ik wil, uh, het was 70.000 gulden. Uh, een vrij groot okay. appartement aan het stand. En ik weet maar, niet wat je daar nu voor zou betalen. Ja. Maar het was toen al een jaar of tien onrustig op Cyprus. Schrikte u dat niet af? Uh, dat had mij moeten afschrikken als ik het beter had geweten uh, dan ik het toen wist. Ja. Uh, ik was niet, me niet bewust dat er van die blauwhelmen al tien jaar op uh, rondliepen. Ja. En ik had zeker niet verwacht dat het zou exploderen. Nee. Maar mag ik heel even terugkomen op wat de dames Kok en Venenaal... Nou, heel even dan. Heel even. Er is geen deling in feite op Cyprus. Ja. Het noordelijk deel, de noordelijke republiek van eh, Turke, eh, Cyprus, bestaat niet. Nee. Die wordt niet erkend door niemand in de wereld. Dus in feite is Cyprus nog steeds één eiland en als, okay. en als eiland lid van de EU. Nou ah ja, correctie aanvaard, voor zover ik dat kan doen eh, als leek. Maar... 74. Dan vallen die Turken uh, het noorden binnen, daar staat uw huis. Ja, Wa was ja. u toen op het eiland? Ja, ja we, de enige keer dat wij in ons eigen appartement <laughs> hebben een, een paar vakantietje hebben doorgebracht, toen gebeurde dit. Maar hoe hebt u er uh, zonder kleerscheuren af nou, kunnen komen? Uh, ja, wij, wij hadden besloten. Het gebeurde op maandag. We hadden besloten op donderdag naar huis te gaan. Uh, vanuit Nicosia vliegend natuurlijk naar Amsterdam. En uh, toen kwam er een, een curfew, je mocht het huis niet uit, de, de telefoonlijnen waren afgesloten, je kon niet eens bellen. En naar Nicosia, hoe het met de KLM ging en of ze werkelijk nog wel zouden komen ja. op die donderdag enzovoort. En toen hoorden we toevallig woensdags dat, uh, nou ja, als je een taxi nam en je zei dat je naar Cyprus, naar het vliegveld, naar Nicosia, naar het vliegveld wilde, dat dat wel lukken zou. Oh ja. En toen hebben we het donderdag dat maar geprobeerd. En we zijn op een vliegveld gekomen en ja, de KLM stond daar ook. En daarna heeft het Turkse leger uw huis in beslag genomen. Dat zei ik al, maar waarom eigenlijk? Is dat het... is een grote vraag die ik nog nooit beantwoord heb gekregen. Oh. Er werd toen gezegd dat zal wel als een onderhandelingsstuk moeten dienen. In, uh, ja, ja, ja, een soort nou, Als, dat, ze, als genomen. dat de bedoeling is, dan hebben ze daar nog nooit gebruik van nee. gemaakt. Maar het, het, het, dat geweld van die, van, die, van die invasie, dat is geluwd. Kon u toen niet terug naar Turk-Cyprus? Uh, nou ja, ik kan er nu bij in de, in de buurt komen. Uh, maar niet bij de, het huis de zelf. Grens, die, Nee, de grens is open sinds uh, 2004, geloof ik. Nou ja, 2007 ja. meer. Uh, tussen noord en zuid, dus je kunt daarheen. Ik kan komen op het strand van Famagusta. net buiten uh, de stad van Magoesta, en dan kan ik over de baai heen, mijn huis zien in de verte. Maar u kunt er niet bij komen, want de nee, want afgesloten. dat stukje, ja, en, en dat is dus militair terrein. Ja, ja. En, en u kunt het zien, staat uw huis nog wel helemaal uh, overeind? Ja. <laughs> <laughs> ja, ja, ik kan het nog zien, ja, het staat er nog. Maar is het, er is het gehavend? Uh, door de tijd, ja. Maar hij is niet geplunderd of zo? Jawel. Oh, jawel, jawel, ook jawel. dat nog. Het is al, al in augustus, is het, hebben wij, hoorden wij dat al die appartementen leeggeplunderd geplunderd waren. Ja, bent u veel kwijtgeraakt toen? Nou ja, waar het mee ingericht was. Ah, ja. ja nou. En boeken, begrijp ik. Ja, Turks, zo. Turks okay. fruit. <lacht> was u net aan het lezen. <lacht> ja, ja dat had ik, ik had het net uitgelukkig. Oké, okay, dat scheelt. <lacht> nou, hebt u een juridische procedure aangespannen om schadevergoeding te krijgen? Ja. Vlot dat een beetje? Ja. Nou, we zijn voorlopig nog bezig om de, om de formulieren te verzamelen. Oh, dus uh, we moeten dus nee. Wij moeten dus aantonen, en dat stuit mij tegen de borst, ik moet aantonen bij de, in de Turkse Republiek van Noord-Cyprus dat het van mij is. Ja. Ik heb daarvoor alle papieren wel in huis, maar ik moet alles in originele vorm aan, aanbieden daar. En dan uh, zullen zij uitmaken of zij vinden dat ik inderdaad eigenaar ben. Ja. Maar, maar u komt nog regelmatig op Cyprus, begrijp ik? Ja. Bent u dan niet telkens weer woedend dat u daar een huis hebt... waar u niet bij kunt? Nou, die woede die is in die 40 jaar wel wat uh, weggesleten, gelukkig. Oh. Maar ja, het is jammer. Het is jammer? Is, het, ja, is dat ja, alles? Ja. Denkt u niet, ik zal het ze betaald nou, zetten? Nou ja, hoe... <laughs> Oeh, ja. Je moet ook een beetje praktisch blijven doen. Shoed hem. <laughs> ja, nou ja, dat gaan we dus proberen. Oké. Okay. Charles Robert, dank nee. en sterkte. Ja, uh, dank u wel. We gaan meteen door met een ander onderwerp uh, betreffende Cyprus: dat is uh, voetbal. Op Cyprus spelen namelijk nogal wat Nederlandse voetballers. Goedenavond, Nassir Maggi. En goedenavond, Gregor van Dijk. Goedenavond. Ja. Beide, ja. Be goedenavond. Beide van Cyprus. Uh, ...de club AEK Larnaca. Hier in Nederland is het momenteel somber en druilerig... ...terwijl een kille wind. Heren, hoe is het nu op Cyprus, Gregor? Uh, ja, uitermate goed moet ik zeggen. De trainen rond, uh, rond een graadje of twintig en uh, dat is prima. Ja. Nasir, dat klimaat, is dat een bijkomend voordeel om daar te spelen? Ja, dat is, uh, dat is denk ik... Uh... Zeker een buikomend voordeel. Te zeggen wel eens uh, dat dat uh, je humeur uh, goed doet als het mooi weer is. Dus uh, wat dat betreft uh, hoef je daar niks zelf voor te doen. Nou, en jouw humeur is er ook van opgeknapt. Ja, zeker. <laughs> Oké, okay. ik introduceer jullie even kort. Gregor van Dijk speelde voor FC Groningen, Rode JC en FC Utrecht. Had een conflict met een trainer en speelt nu sinds twee jaar bij de Cy Cypriotische topclub Larnaca, waar nog. Vier Nederlanders spelen, klopt, Gregor? Uh, ja, klopt. klopt. Ja, ja. En ben je daar alleen of is je gezin ook op Cyprus? Nee, ik ben met, met het hele gezin uh, zitten we inmiddels 2,5 uh, jaar hier en uh, ja, helemaal gezetteld en uh, ja, we hebben het uh, uitstekend aan ons zin moet ik zeggen. Ja, en gaan de kinderen daar naar school? Die gaan, uh, gaan hier naar een internationale school. Oh. Uh, leren ja, elke dag in het Engels en. Uh, ja. Een beetje Grieks erbij, dus uh, ja, dat gaat alsjeblieft goed. En die kinderen hebben het ook, naar hun zin, op Cyprus? Ja, voorlopig wel, Oké. Okay. En Nassir Machi, voorheen ook speler van FC Utrecht. Je bent er nu vijf maanden op Cyprus. Ben jij daar wel alleen, Son? Ja, ik, uh, ik ben uh, ja, uh, alleen. Ja, is het dan niet erg wennen op zo'n eiland? Ja, zeker, uh, zeker wel in het begin uh, voornamelijk. Uh, toch... Uh... Ja, lastig. Nieuwe omgeving, nieuwe mensen, alleen, uh, soms eenzaam. Ja. Maar uh, ja, het, het helpt wel, uh, zeker als je, als je gesprekken kan voeren met Gregor... of uh, dingen aan kan vragen van ja. hoe zit dat en hoe gaat dat hier. dus uh, ja. Dat maakt het wel stuk makkelijker. Waarom heb je eigenlijk voor Cyprus gekozen? Ja, mm, ja ik moet zeggen, voorheen zat er ook uh, Kevin Hofland. Uh, voormalig speler en afgelopen paar maanden... vanaf juli was hij een paar maanden technisch directeur, alleen... Uh, het heeft me een beetje overtuigd om hierheen te komen. En, uh, uh, ja, uh, gevoelsmatig eigenlijk. Uh, ik was toen aan een nieuwe stad. En... Ja. Gregor, wat is het niveau van het Cypriotisch voetbal? Kun je de, kun je de toplassen daar vergelijken met de Nederlandse eerste divisie? Uh, nou, het, het, het, het, het verschil is dan denk ik vooral dat, uh, dat uh, in onze competitie... Uh, van de topploeg tot aan de, uh, tot aan de ploeg uh, onderaan is het verschil gewoon heel erg groot. Dus ja. euh, de topploegen hier kun je vergelijken met, denk ik, subtoppers in Nederland. En euh, ja, de ploegen onderaan is, echt, uh, is ook echt onderaan eerste divisie in Nederland. Ja. Houden ze meer van ouderwets, het ouderwetse mooie Nederlandse voetbal... of houden ze meer van werkvoetbal daar? Nou, het is toch vooral uh, inderdaad... Uh, zien ze graag hard werken en, uh, en veel rennen. En dan uh, ja. nou zijn wij wel een club die, die proberen daar het verschil te maken door... Uh, ja, door toch meer voetbal te brengen. Ja, maar volgens Wikipedia was jij in Nederland ooit uh, een seizoen recordhouder rode kaarten. Uh, waarderen ze in Cyprus voetbal op de rand van het toelaatbare? Nou ja, voetbal is natuurlijk uh, heel veel emotie hier. En uh, uh, ja, daarin gaan ze, gaan ze heel ver. En uh, verder dan, uh, dan, dan Nasir of ik uh, gewend was in Nederland. Ja. En, uh, daar moest, ze moest zelfs ik aan wennen. Ja. Nassir, voetbal is emotie op Cyprus, zegt Gregor. Is dat ook jouw uh, ervaring? Ja, ja, zeer zeker. Zeer zeker. Uh, ja, zijn Europese mensen uh, bekend uh, om hun temperament. En ja, voetbal... voetbal uh, daar kunnen ze hun temperament wel goed in kwijt, denk ik. Ben je als voetballer een held? Een held? Op Cyprus. Nee, ik ben gewoon een... Uh, en een normale, normale voetballer, denk ik. Ja. Ik niet anders. Maar um, uh, Gregor, de vroegere Feyenoordspins Mike Obiku... vertelt dat hij als voetballer op Cyprus... nooit hoefde te betalen in restaurants. Is dat echt zo? <laughs> nou, ik denk dat het vroeger inderdaad wel wat, wel wat extremer was als nu. Um, nou, je merkt je wel heel veel waardering uh, in de stad... en. Uh... Uh, ja, heb ik ook wel inderdaad meegemaakt dat je dingen ofwel heel goedkoop krijgt, of, of zelfs inderdaad gratis af ja. en toe. Maar uh, dat is denk ik niet meer zo zoals het vroeger was. Veel waardering, maar staat tegenover als jullie een paar keer verliezen, dan krijg je ze ook getrokken van de Cyprioten. Ja, en dat is dus die emotie inderdaad die hier heerst en, en de waar van de dag. En uh, dat maakt het af en toe wel lastig. Ja, Gregor van Dijk en Nasir Maci, bedankt en nog veel sportief succes op Cyprus. Oké, okay, bedankt wel. One more time Up on Cypress Avenue A Car one more time Up on Cypress Avenue And I'm conquered in a car seat Nothing that I can do I may go crazy Before that mansion on the hill I may go crazy Before that mansion on the hill But my heart can't speak faster Yeah, my feet checking still Did that? Every, every time I try to speak My tongue gets tired Every time I try to speak I'm inside It shakes that's like Van Morrison, Cyprus Avenue, alweer uit 1968. De vraag nu is, komt van een klein gespleten eiland als Cyprus... poëzie die ook buiten dat eiland aanspreekt en weerklank vindt? Kees Klok, historicus, vertaler en dichter... en, ja zeker, kenner van de poëtische ziel van Cyprus... Wat is daarop uw antwoord? Mijn antwoord is daarop is ja. ja. <laughs> Ligt dat ja, antwoord toe? Ja dat, uh, ja, dat is heel bijzonder. Uh, op Cyprus wordt veel poëzie geschreven. Uh, nou wordt er überhaupt door mensen veel poëzie geschreven, maar heel veel van die poëzie is uh, nou ja deze niet waard. Maar het bijzondere van Cyprus is dat uh, er veel poëzie, relatief veel poëzie van hoogwaardige kwaliteit wordt geschreven waardoor dichters van Cyprus, zowel in het Turkse uh, taalgebied... als in het Griekse taalgebied, echt uh, ja, een vooraanstaande positie innemen. Ja, ja en, voor de hand het zou liggen misschien te denken... het is een betrekkelijk klein eiland, kleine bevolking... provinciaalse, in zichzelf besloten poëzie. En dat is niet zo. Dat is nou juist het wonderlijke, dat is niet zo. Hè? De, de, de, je vindt in die Cypriotische poëzie natuurlijk heel veel... zowel aan, aan Turks-Cypriotische als aan Griekse cypriotische kant... dat het natuurlijk wel... Uh, vaak betrokken is op de situatie uh, in Cyprus. Maar het is uh, veelal niet enge nationalistische poëzie... of provinciale poëzie. Het is poëzie die daar bovenuit stijgt. Ja. He, die echt een, een, een meerwaarde heeft. En, en zelfs zo dat, dat uh, Griekse sypriotische dichters... en ook turk Cypriotische dichters... ook in, in Turkije of in Griekenland prijzen winnen. En daar echt uh, nou, voor in de rij staan, ja. zeg maar. Ik noem bijvoorbeeld Kyriakos Charalambides die uh, ook in de spiegel van de Griekse poëzie in Nederland uh, is verschenen. Samen met een andere grote dichter van Cyprus, Kostas Mondis. Ja. Is er nog sprake van, van invloed uit het, uit het Engelse tijdperk? Ja. Ja, ja, er zijn, er zijn zelfs uh, enkele dichters, uh, bijvoorbeeld Stefano Stefanidis, die, die, die uh, in het, in, voornamelijk in het Engels dicht. Hè? En die ook andere Cypriotische dichters, zoals Nicky Marangou... in het Engels vertaalt. Ja. En je kunt ook zeggen dat, dat Cyprus heeft natuurlijk een hele bijzondere geschiedenis heeft. Eh, laat ik zo zeggen, het heeft een tijd eh, bij het Osmaanse Rijk gehoord, vanaf 1571 ja. tot acht, 1878. Daarvoor eh, lag er een hele duidelijke link tussen Cyprus en, en Europa via het Huis de Lucians, eh, het, het kruisvadersgeslacht dat daar uiteindelijk oh ja, ja. Eh, in de macht kwam. Eh, Cyprus is met Creta eigenlijk het enige Griekstalige gebied. Eh, wat, wat er echt Renaissance literatuur kent. Hè? En um, ook de Turk-Cypriotische poëzie heeft, heeft. is. is. is ja. Heeft ook veel, veel wereldse connecties. Ja. Je zegt niet provinciaal. En dat heeft veel te maken met het feit dat na 1878... toen Engeland het bestuur overnam... dat op een gegeven moment ja, alle windows, hè, de, de ja, ramen... naar, naar de, naar de, naar de buitenwereld ja. opengingen En dat ook veel Griekse eh, Cyprioten Grieks eh, of in Engeland studeerden... of in ieder geval... Of, hè, de, de, met de ontwikkeling van het onderwijs, de internationale banden. En dat, dat merk je heel duidelijk ja, aan die poëzie. We hebben het steeds over die, over die tweedeling. Is men aan beide zijden van, van die grens, die al heel dichterlijk de groene lijn heet, ja. even uh, dichterlijk? Of is dat... Nou ja, er zijn natuurlijk minder uh, Turk-Cypriotische dichters. Ja. Gewoon het feit dat er veel minder Turk-Cyprioten zijn. Uh, maar daar zie je ook diezelfde poëtische ontwikkeling. En dat heeft ook wel, denk ik, te maken... Die heeft ook, zie je, daar zie je ook sterke banden met, met het, met het Midden-Oosten. Mm -hmm. uh, in Nederland zijn wij in de poëzie... dat is toch wel een bepaalde school van... De, ik noem dat altijd de Schrijverij. He, je moet iedere bijvoeglijk naamwoord zoveel mogelijk bij mijden... want dan zou het ja. mooie, strakke poëzie zijn. Nou, daar is heel wat op af te denken. Maar die Turk-Cypriotische poëzie met name is veel bloemrijker. Okay, He, het ja. is echt, uh, en dat sluit kunt, ook wel aan bij de, bij de traditie van het Midden-Oosten. Ook bij de Arabische poëzie. Kunt u daar iets van laten horen? Daar kan ik zeker iets van laten horen. Nu heb ik wel een iets niet al te bloemrijk gedicht genomen vanwege de tijd. Maar ik heb een gedicht van een van de vooraanstaande Turk-Cypriotische dichters... Mehmed Yashin. Ja. En dat komt uit het, uh, de bundel De Nachtbus... Uh, die is een bij Liever ze verschenen hier in Nederland... door Dick Koopman is het vertaald... en dat heet Het Sprookje van Onze Poes. Als klein ventje moest ik er vaak aan denken... zou de poes van onze Griekse buren ook Griek zijn? Op een dag vroeg ik het mijn moeder. Wel, poesen zijn Turks, honden Grieks... en honden vallen poesjes aan. Vele dagen later, op een dag... Wat denk je dat ik zie? Onze poes heeft haar pasgeboren jong opgegeten. En nu willen we dan graag ook een voorbeeld van Grieks-Cypriotische poëzie. Ja, ik heb dan een gedicht van Fivos Stavridis. Dat is een uh, heel uh, bekende Griekse dichter, uh, bibliothecaris ook. En ook uh, redacteur van een, uh, een literaire tijdschrift geweest. En heeft ook meegewerkt aan de... Uh, een jaar of tien geleden verscheen de uitgebreide bibliografie... van de Griekse literatuur, ja. is dit jaar helaas overleden... en dat heet Voor Miranda. Elk landschap dat we geleefd hebben, elke hoek die door de jaren verbleekt is... is onze zaak. We zullen niet toelaten dat grondwerkers en graafmachines... onze dagen slopen, onze nachten verjagen... Wij hebben geen vergeving van zonde gegeven. Aan stedenbouwer en landmeter. We hebben geen boekhouders aangesteld voor onze dromen vol gaten. Dat is overigens de vertaling van Hero nou, nou, Komt nou in die poëzie een allengs verder... uit één groeien van die twee landsdelen tot uiting? Nou, eigenlijk niet. Wat, wat, oh. wat, wat, wat, tenminste, laat ik zo zeggen, wat je in de, de laatste decennia in, in Cyprus ziet... is dat juist vanuit de hoek van dichters en schrijvers... men, men komt tot een toenadering. Uh, ik, ik ben bijvoorbeeld zelf op het spoor gekomen... van een aantal Turk-Cypriotische dichters via Nicky Marangou. En, en, en uh, er is een, een bewuste poging van een aantal dichters, in ieder geval, aantal vooraanstaande dichters aan beide zijden. Uh, om om ja, toch iets van, van toenadering. Hè? Ik bedoel, er is natuurlijk nooit iets ontstaan in het verleden van een Cypriotisch nationaal bewustzijn. Nee. Dat hebben de Engelsen met hun verdeel- en heerspolitiek hebben dat, uh, heel deskundig. Hebben ze die twee uitgeroeid. groepen. Ja, nou, uitgeroeid. Ze hebben die twee groepen die natuurlijk toch. Uh, veel met elkaar zijn opgetrokken in het verleden... Dan hebben ze bewust het idee gegeven van... jullie zijn echt twee gescheiden groepen, zal ik maar ja, zeggen. Is goed dat, dat, dat, dat heeft men in al die Engelse koloniën ja. natuurlijk geflekt. Uh, maar ze spreken niet voor niets over het perfide Albion. Maar je ziet wel dat er, dat er nu onder de jongste generatie dichters in ieder geval een gevoel bestaat van... wij zijn uh, Turkstalig, maar we zijn wel Cypriot. We zijn ja. Griekstalig, we zijn wel Cypriot. En of dat ja, de dat politiek het, ja. ook zou kunnen beïnvloeden... is natuurlijk een hele andere Hij zaak, maar die, die tendens is er ja, wel. Zo. Hoe ben jij er eigenlijk toegekomen om je te verdiepen... in Cypriotische poëzie? Nou, dat komt eigenlijk... Het is eigenlijk de schuld van, van, van Wijler, mijn vrouw. Ik ben in 2003 ben ik op Cyprus geweest... Uh, met Tediac not om commentaar te geven bij een aantal documentaires... die we gemaakt hebben over Cyprus... toen het moest toetreden tot de EU. En toen besloot ik van dat materiaal een boek te maken. Ik heb toen in 2005 een boek over de geschiedenis gepubliceerd. En toen ik onderzoek deed op Cyprus... is uh, mijn vrouw Stella over Griekse en Pondische... Uh, afkomst dus, die, die kende ook... Wat zeg je? Pondische? P Pondische, is is dus de Grieken die uit Noordoost Turkije komen. Oh, dat wist ik niet. Ja, ja Waardoor zij dus uh, ook nou, redelijk Turks kon lezen. En Stella heeft eigenlijk heel veel contacten gelegd... met, uh, met Grieks-Cypriotische uh, Grieks en Turk-Cypriotische dichters. En die heeft... Samen hebben we de bloemlezing gemaakt. die in 2004 is verschenen. Hoe heet een? Uh, die heet Wij wonen in een taal. Dat is een uitgave van Kruispunt in Brugge. En uh, ja, dat is voor 80% heeft stellen de selectie gemaakt en de contacten gelegd ja. met Cypriotische uh, dichters. Hij zij is overleden, maar jij bent je blijven bezighouden ja. met de poëzie van Cyprus? Ja, ja, ik, hou mij, ja ik hou me natuurlijk vooral de laatste tijd veel bezig met de politieke situatie in Griekenland. En Cyprus. Dat is haast niet anders mogelijk hè, als nee, je in Griekenland woont. Nee, nee, nee, maar ik ben natuurlijk ook voor eigenlijk dichter. En uh, ja, vanuit die achtergrond ben ik echt maatloos geïnteresseerd in uh, wat er in Griekenland en in Cyprus op, op literatuur. Gebied gebeurt En ik ben, mag ik zeggen, tot mijn grote genoeg heb ik er een aantal mooie vriendschappen overgehouden op Cyprus met een aantal schrijvers. En dat, ja, dat voed je ook. Ja, nou ja, en uh, het, het blijft je kennelijk boeien, de poëzie van Cyprus. En ik, uh, ik, ik dank je voor de toelichting die je daarop hebt, uh, hebt willen geven in onze, in onze uitzending die wij... Aan Cyprus hebben gewijd, uh, in de serie, Vpiro, uh, sorry, in de serie van, de, van het oog, gewijd aan onbekende landen in, van de Europese Unie. Dit was met het oog op morgen. Uh, de Griekse teksten werden gelezen door Socrates Ioannides. Morgen presenteert Eva Jinek, zometeen de echte Jan Rap met zijn maat. En ik eindig waar ik begon bij landschap, Jan Eikelboom. Misschien is dit het laatste dat zal blijven. Vlarden en landschap meestal niet thuis te brengen, maar autonoom van helderheid. Platanen in hun blote bast langs een herkende weg... maar waar, waar ook alweer, in een bestofte hitte... die lijkt op ongevraagd geluk. Zich zomaar in de vreemde thuis te voelen. En dat bewaart voor wel een tel of zes, zeg zeven.